Het weer, vannacht gaat het harder waaien. Overdag staat er een stevige zuidoostenwind. Dan gaat het een tijdje regenen. Het wordt hooguit 18 graden. Zaterdag geregeld zon. Maar zondag opnieuw regen en veel wind. Dit was het NLB Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Cor, die heeft de eieren heel lang op het vuur laten staan. Zo lang dat het water verdampt was. De eieren zijn donkergrijs van binnen. Maar Cor die is nogal <coughs> behoudend. En die vraagt zich af of hij de eieren nog gewoon op kan eten. En daarnaast vraagt Cor zich af... dat als hij cakekruimeltjes heeft gemorst op tafel of melk... en hij zuigt dat op en dat doet hij dan zelf, niet met stofzuiger, maar persoonlijk... waarom komen die cakekruimels of die melk dan niet rechtstreeks in zijn longen terecht... 0800 1121. Als je de vragen van Cor kunt beantwoorden, mailen mag ook nachtsuster, apenstaatje, omroepmax.nl of twitteren via het nachtsuster of um, op de chat even van jezelf laten horen: omroepmax.nl/slash nachtsuster en dan links even de chat aanklikken. facebook.com/slash nachtsuster werkt ook, maar het allermakkelijkste blijft 0800 1121. Gebruik dat nummer ook als je uh, antwoord kunt geven op de vraag van André. Het woord knecht ervaart hij namelijk als positief en hij vraagt zich af of hij daar gelijk in heeft. Rob van Meerte die wil weten waar de boete die de Rabobank moet betalen, waar die boete naartoe gaat. En Henny en Toongevers willen weten of linkshandigen meer warm water gebruiken dan rechtshandigen en waarom sommige kleuren vloeken, zoals bijvoorbeeld verschillende kleuren blauw. En dan is daar Peter Bakker, die graag de mening wil weten van mensen uit de gezondheidszorg over het uit het ambt ontzetten van de huisarts Tromp. En Valentijn Nielson, die wil weten of het waar is, het verhaal dat linkshandigen ooit onderdeel uitmaakte van een een tweeling. En waarom witte bonen moeilijker verkrijgbaar zijn dan bruine bonen. En waarom die witte bonen dan altijd in tomatensaus zitten. 0800 1121. Jan Musters is op zoek naar de betekenis van de naam Marlies. Hij weet dat het is, een, dat het is samengesteld uit Maria en Elisabeth. En wil graag meer informatie over die naam. En uh, het verband tussen koppel en vermogen is net beantwoord. Mag ik afvinken? Ja. Dan is daar Paul Hemming Die wil weten waarom een man niet net zo snel... achter elkaar orgasmes kan krijgen als een vrouw. En Lies Veldstra had ik net aan de telefoon. En die wil weten waarom taal verandert. En dan wel op zo'n manier dat we groter als gaan zeggen... in plaats van groter dan. En dat we steeds meer zeg maar en gewoon gaan zeggen. En als ik zeg maar gewoon zeg... dan zeg ik dus eigenlijk... Just Say. En dan krijg je dus Snow Patrol. En het prachtige liedje. Just Say, yes. zeg maar gewoon ja. Betekent dat. Out to make you see. I want you to stay here beside.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 vind ik het. Snow Patrol and Just Say Yes. Echt een romantisch liedje hoor. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. Vooral met antwoorden, want het loopt flink vol met uh, vragen nu. Maria, goeienacht. Hallo. Goeienacht. Was je nog wakker? Ja, ja, ja, ja. Ja, je had gemaild. Ik had beloofd te bellen, maar ik ben wat laat. Sorry. Ja, ik heb het in de gaten maar het is prima. He, je bent er nog. Gelukkig. Ja, ja, ja. Nou, je, had een, je had een mooie vraag herinner ik me. Oké, okay. ja. leuk. Vertel. Ja, ik, heb, um, ik vraag me af, als je naar je hand kijkt, zie je een blauwe ader. En ik weet dat een ader, als je geopereerd wordt en die ader wordt eruit gehaald, dat, dat die wit is. Dat het net spaghetti is. Ik weet ook dat bloed rood is. Dus ik vraag me af hoe je nou een blauwe ader in je hand ziet, als die ader op zich wit is en bloed rood. Ja, dat is raar, hè? Ja, ja. dat begrijp ik niet. Nee, ik, ik zit even te denken, want we hebben het namelijk ooit wel eens over gehad. Maar ja, dan oh. ben ik het antwoord natuurlijk weer vergeten. Oké, okay. nou, dan is er in ieder geval een antwoord op te ja. krijgen. Maar zit je nou de hele tijd naar je aders te kijken? Nee. Nee, dat nou ook weer niet, hè? Nee, nee, nee, gelukkig niet. Nee, nee. nee. Maar, nee, maar ja. nee, nee, gelukkig niet. Maar ik heb het me wel eens afgevraagd. Zo hoe zou dat nou zitten, weet je wel? Ik heb eens gehoord van iemand die geopereerd was... en tijdens de operatie vroeg van... nou, mag ik die ader dan zien die eruit gehaald? Dus die was wit, nou... Dat yeah. had ik dan sowieso niet verwacht... Nee. Dus vandaar dat ik denk, nou, dat is apart. Het is ook raar. Het is ja. een goede vraag. Ik, ja. je, je mailde hem al en toen dacht ik al, goede vraag. Nou, nu is hij dan uh, oud in die open. Ik zeg 0800 1121. Dat moet toch lukken vannacht. Dankjewel Maria. Ik heb nog het antwoord, niet Ja. Uh, ja op de vraag van Rob... over die uh, boete van de Rabobank. Ja. Dat is van de week op de, heb ik op de televisie in een praatprogramma gezien. Ik weet niet meer welke autoriteit die uh, boete oplegt. Maar dat de boete die gaat naar de overheid. Dus ik denk naar het ministerie van Financiën. Of dat is zo. dan weer een meevalletje. Ja, dat zou je denken. Ik weet ja. niet of de belastingen echt omlaag gaan. Nee, hè? ik denk ook niet dat opeens de lampen op de A50 weer gaan branden. Maar ja, het idee is leuk. Ja. 0800-1121. Dankjewel, Maria. Oké. Okay. Goedendag nog. Ja, goe ja goed, goed programma. Ja, dank je. Joep, daar, Dag. Dag. Joker Dag, goeienacht. Hallo. Ik uh, denk dat ik al op die laatste vraag van die mevrouw al kan reageren. Nou, dat al is was jammer. ik van plan om op andere dingen te reageren. Um, er gaat door de slagaders knalrood zuurstofrijk bloed. Ja. En er komt door de aderen zuurstofarm bloed, wat veel donkerder is van kleur, naar de hartacties uh, weer terug. Dus. Uh, ik vermoed dat dat er ook mee te maken heeft. Nou ja, het is nog steeds rood bloed, toch? Uh, Ik... Jawel, maar het is uh, zuurstofarm bloed veel donkerder dan uh, zuurstofrijk bloed. Dat is helemaal knalrood van de slagaders. Ja. En er wordt altijd bloed afgenomen in, uh, uh, bij bloedtransfusies. En dan moet je maar eens kijken wat er in dat zakje hangt. Dat is gewoon purper. Nou, of cyclaam, dat is heel, heel, heel tegen het blauwe aan. Zeg ja, cyclaam is eigenlijk al wel weer blauw, hè? Ja. Nou, maar ja, het is dat, nooit is even zo. Terzijde, en dan komt er oh. dus die witte omhulsel nog van dat, uh, van dat bloedvat eromheen. Ja. Maar goed, dit is mijn theorie. Ja. Uh, ik ben zelf verpleegkundige. En dat ei dat, van die ene meneer... wat dus blauw gekookt is en grijs gekookt is... is niet uh, uh, specifiek schadelijk om te eten. Dat kan gewoon gegeten worden. Want er zijn een hele hoop volksstammen... die uit angst voor salmonella de eieren altijd zo koken. Maar... Uh, wil je gezond blijven, dan moet je dat maar één keer in de maand doen of zo. Want het wordt een zeer zwaar verteerbare substantie oh. voor je lever en je gal. En je kunt er zelfs galsteenaanvallen uh, van krijgen. Omdat de, de stoffen die dus uh, het cholesterol acuut verhogen, die, dat komt door hardgekookte eieren. Want de lecithine, die dus juist cholesterol oplost die is helemaal gestolten, die is helemaal weg. De, die functie van een, een zacht eitje, mm -hmm. wat dus lecithine bevat... en wat het cholesterol juist verlaagt, dat is helemaal niet meer in functie. Vandaar dat uh, op het ogenblik mogen hartpatiënten gewoon weer uh, zacht gekookte eieren elke dag. Zoals mijn grootmoeder ook, die bijna honderd is geworden... Ja, ik las ook van uh, die meneer die 111, of is mevrouw, het was mevrouw, die 111 was geworden. Ja. Die had ook iedere dag een eitje. Oh, dat is heel goed, ja. want dat doe ik ook. Ik hoop het ook te worden. Ja. Maar, maar, maar Cor, van die van hart kan... Want hij heeft nog drie eieren over nu. Hij kan ze wel opeten. Maar jij zou zeggen. Hij kan ze helemaal opeten. Als hij geen galblaasleider is. En niet bang is om even een tijdelijk verhoogd cholesterol te krijgen. Maar gaat erom. Als je er een gewoonte van maakt, snap je? Ja, nee, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom of hij die vier eieren op kan. Hij kan ze prachtig opeten. Bewaar ze maar in de koelkast. En werk ze maar zo'n beetje bij botje bij botje beetje bij beetje in de sla... of zoiets. Hmm. Maar ik zou ze... ook niet achter elkaar opeten. <laughs> Een beetje spreiden. Ja, ja. oké. Okay. Nou, oh, Hartstikke okay. goed, En die, Wat die linkshandige kraan betreft, die warmwaterkraan... nou, ja. dan kan ik echt beamen. Want ik ben zo links... als maar links zijn kan. Ja, echt, en sta want het zijn keuken. gradaties in. Ja. En dan sta ik in de keuken... en er staat mijn man uh, te kijken. En dan zegt hij... Joke doet toch gauw die, hete, die warme kraan uit. Want het is toch maar gewoon om iets even af te spoelen. Dat kan ook met koud hoor. Ja, maar jij en, pakt ja. natuurlijk met links altijd die uh, warme kraan uit. Oh. En dan zeg ik, ja joh, even gauw een klein scheutje. En zeg, ja, maar dan gaat die kachel boven weer aanslaan. Oh ja. En dat kost hartstikke veel gas. En uh, toen, toen dacht ik, nou, de enige statistiek zou zijn dat als hij alleen het huishouden doet en ik niet, dan zouden we misschien iets kunnen merken in de, in de, in de, in de, in de mindere stookkosten. Maar ik weet één ding, dat het echt zo is, dat als je erop geattendeerd wordt, dan is het hopeloos. Elk kleinigheidje wat ik beetpak, dan denk ik, oh ja. En het gekke is, ik leer het nooit. Ik begin constant weer met die warme kraan. En het lukt me maar niet. En ik zeg, nou, ik moet eens kijken of we misschien ergens een kraan die andersom reageert kunnen neerzetten. Ik zeg, dan kun jij het de rest van ons huwelijksleven verkeerd doen, want ik ben al een beetje zat na veertig jaar. Maar eigenlijk kunnen we concluderen, Joke, dat uh, uh, gezien uh, een steekproef onder een uh, representatieve doelgroep van dit programma, dat we dus vast kunnen stellen dat uh, samenwonen met een linkshandige duurder is dan samenwonen Zeker met een linkshandige. Dikkie zeg. Nou, dat hebben Toon en Henny. die zijn er mooi klaar mee dan. Ja. Zo. De, ja, of je moet de taken weer anders gaan verdelen. Ja. Nou, wie weet. Leeft één ja. een nog eens een tijdje. Uh, Denk erom, je uh, ook het aan de rechterkant, hè? Ja, ik zal mijn best doen, naar aanleiding van dit programma. En wat ik van die arts in Tuitje Hoorn wil zeggen. Uh, zelf heb ik vroeger ooit kritiek als klokkenluider geuit ge, uh, uh, ge op mijn superieuren. Ja. En uh, toen ben ik ontslagen. Oh. En toen heb ik juridische stappen ondernomen en toen moesten ze mij weer aannemen. Yeah. Um, ik vind het helemaal prima dat uh, zo'n arts wordt geschorst. Maar ik vind het eigenlijk not done in een beschaafde maatschappij... om iemand na zijn dood en in nood uh, gekomen met deze affaire... zo dagelijks, zeker bij gebrek aan ander nieuws... In het nieuws te brengen. Hij is al 100% veroordeeld voordat alles uitgezocht ja. is. En er zullen heel veel artsen zijn, daar ben ik zeker van. En verpleegkundigen die billenknijpend zitten te luisteren en hun geweten ook wel kennen. Die ook deze handelswijze hebben begaan. En ik vind het ook goed dat het uitgezocht wordt, maar het hoeft allemaal niet zo publiekelijk in het nieuws de hele dag. Ja, dat, dat is vind natuurlijk ik een moeilijk vraagstuk. Ja. Spijtig. Dat is mijn mening. En daar moet u het mee doen, zou zo ik zeggen. Nou, dat vind ik nog eens een uh, rechterlijke afronding, Joke. Dan doen we dat. Nee, dat geeft niet. Uh, er zijn ja. misschien betere meningen. Maar ik volg het. En uh, ik vind het een heerlijk programma. Ik lig lekker te luisteren. Want uh, ik ben pas geopereerd en ik kan toch niet slapen. Oh, ik dacht dus even ik... dat je het over de rijdende rechter had. Dat je dat zo'n leuk programma vond. Ja, dat vind ik ook. Dat dacht ik al, als ik je eruit voor. quote. Ja. Okay. Nee, fijn Joke. Dankjewel en bedankt leuk voor je dag, bijdrage. Jo, dag. Mieke Jansen, goeienacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Uh, Mieke. Dag, ik heb een vraagje over de kilometerstand van je auto. Oh deer. Als ja. ik bijvoorbeeld 120 kilometer rijd, dan uh, op mijn meter in de auto, dan geeft Tom me Tom 110 aan. Ja. Welke stand moet ik nu aanhouden? Wat is nu de juiste stand? Ja, dat is niet de kilometerstand, hè. Dat is je snelheidsmeter. Uh, sorry. Ja, nee, want ja, anders raak ik, ik in de war. Ja, oké, ja. oké, okay, okay, dat bedoel ik, ja. ja. Nou, ik dat zou als ik jou was, zou ik altijd de hoogste aanhouden. Want als je dan een bekeuring krijgt, dan is ja. het altijd, kan het nog meevallen. Ja, dus die is dan van je auto. Hoe zit dat ook weer? Is er, we hebben het wel eens over gehad. Oh. Hoe dat nou zit met die Tom-Tom. Die meet over een andere afstand. Zoiets was het. 0800 1121. Er is vast wel iemand die het weet. Het is een goede vraag, Mieke. Oké. Okay. Ja. Dat was het. Nou, dat, uh, heb je dan, uh, dat heb je dan heel vlot gedaan. Ik, ja. ik zou zeggen met 120 km per uur, maar het kan ook 110 zijn. Ja, nou, mijn man had het van: uh, iedereen maar 110 je mag nog harder. Ik zei: nee, ik krijg 120. Ja, dan krijg je de discussie, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus eh. ik, hou die, ik hou ook die hoogste aan. Maar ja, het is wel steeds heel vervelend. Want ik denk: ja, wie heeft er nou gelijk? Nou, dat gaan we oplossen. 0800-1121. Oké. Okay. Dankjewel, je wel, Mieke. Jo, daar. Heb je een beetje snelle auto? Nee hoor. Oh, oké. Okay. Doeg! Doei. Doei! Tracy Chapman is dit. Fast car. Of eigenlijk Fast car is het. Ja, luister maar. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.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 Tracy Chapman, ja, dat is lang geleden. En we zaten hier zo, wat is er eigenlijk met haar gebeurd? Dus ik ben aan het zoeken en aan het zoeken. En in ieder geval vind ik hier dat ze ergens dit jaar nog aanwezig is geweest bij een modeshow, maar of ze nog wel eens op het podium staat, ik zie alleen maar afgezegde optredens. Hm, interessant. Fast car was dat in ieder geval. 0800 1121. Als je een antwoord weet op de vraag van Cor, die zich afvraagt waarom hij nooit cake, kruimels of melk in zijn longen krijgt, omdat hij dat soort spul nog wel eens opzuigt van de tafel. En André, die belde over het woord knecht, want hij vindt dat daar op het moment zo'n negatieve Be, um, uh, ja, uh, de, de, nou, hoe zeg je dat? Associatie aan, uh, aankleeft. Terwijl het voor hem eigenlijk een positief woord is. Klopt dat? Vraagt hij zich af. Uh, Henny en Toon willen weten waarom bepaalde kleuren blauw vloeken. En ja, sowieso vloekende kleuren in de natuur willen ze graag meer over weten. Valentijn, die uh, heeft het verhaal gehoord dat linkshandige ooit. Uh, een van een tweeling waren en vraagt zich af of dat waar is. En hij wil weten waarom witte bonen minder vaak voorkomen dan bruine bonen... en waarom die witte bonen dan altijd in tomatensaus worden gestopt. Jan Musters wil heel graag meer weten over de naam Marlies. Paul Hemming wil weten waarom een man even pauze heeft tussen, euh, nodig heeft... tussen twee orgasmes en een vrouw niet... Ik weet niet welke vrouw hij dat op baseert, hoor. maar goed. Uh, Lies Veldstra die wil weten waarom de Nederlandse taal zich ontwikkelt... en dan vaak ook de verkeerde kant op. Want waarom gaan we steeds vaker groter als zeggen... en gaan bepaalde stopwoordjes, zoals zeg maar zeg maar of zeg maar gewoon... Uh, steeds meer een eigen leven leiden... en worden ze zelfs gebruikt door mensen in functie zoals de nieuwslezer... En Maria Heinz belde net, die vraagt zich af waarom een ader blauw is... als je bijvoorbeeld naar je pols kijkt. Maar als je hem tevoorschijn haalt, dan is de ader zelf eigenlijk wit... en het bloed dat erin zit, is rood. Dus hoe kan dit? 0800 1121... En Mieke wil graag weten waarom de snelheid op de snelheidsmeter van haar auto verschilt... van de snelheid die haar tomtom aangeeft. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je een antwoord door wil geven. Of als je nog rondloopt met een vraag. Jan Rupsaam, goedenacht. Dag. Zeg het eens Jan. Oh, ik, uh, ik ben de gezondheidszorg. ik ben linkshandig... en ik weet waar dat geld van de Rabobank naartoe gaat. En dus eigenlijk dat, uh, wil je dus op alle vragen een antwoord geven. Nou, niet al alle, <laughs> hoor. Maar, uh, nou, kom maar door, Jan. Dat, maar. Um, uh, dat van die Rabobank, uh, dat is een uh, consortium van uh, nationale banken... Uh, die die uh, boete hebben opgelegd. Ja. En uh, dat, gaat, dat geld gaat naar die nationale banken... Voornamelijk die van Amerika, Engeland en Nederland. Behalve dat Nederland, de Nederlandse bank... kan maximaal een boete van 8 miljoen euro opleggen. Oh. Dus wij krijgen er maar een heel klein beetje van. Oh, nou dat valt dan weer tegen. Het gaat naar Engeland en Amerika. Ja. En dat verdwijnt in de kast van de, hun nationale banken. Ja, nou ja, oké, okay, logisch. Ja. Dus... dus uh... Er is nu discussie over of de Nederlandse bank niet ook hogere boetes mogen, mogen opleggen. Want we krijgen er dus daar maar een schijntje van. Mm -hmm. uh, terwijl in Amerika die boete gerelateerd is aan de omzet van de betreffende bank. Oh, ja. En uh, dan kan, hoe groot zo'n bank is, kun je ook een ho hogere boete opleggen. Maar dat kan in Nederland nog niet. Oké, okay. nou genoteerd. Ja. Uh, dan over die arts in Tuitjehoorn. Ja. Uh, uh, er is een richtlijn over wat je wel en niet mag doen bij mensen die uh, stervende zijn... Uh, in hoeverre je die uh, iets mag toedienen waardoor ze uh, wellicht doodgaan. Ja. En het probleem is dat uh, veel huisartsen met die richtlijn niet uit voeten kunnen... omdat ze dit soort situaties tegenkomen. Dat ze dus, uh, als je dus iemand uh, euthanasie wil uh, uh, laten ondergaan... Mm -hmm. uh, daar regels voor zijn dat je een tweede arts moet vragen van, uh, of hij het daarmee daar eens is, en uh, pas dan mag je zoiets doen. Ja. Um. En huisartsen worden nogal eens geconfronteerd met een situatie waarin ze denken... iemand is zo tot stikkens toe benauwd. Uh, dat ze denken, ja, we hebben we gewoon geen tijd voor uh, om die tweede arts te vragen. Ja. Uh, ik moet nu iets doen en uh, de, de, nogal wat artsen schijnen uh, dan toch uh, te besluiten... om iemand bijvoorbeeld grote hoeveelheden morfine toe te, toe te dienen... wat tegen de richtlijnen is. Ja. Um, maar... Juist, ja, zo'n richtlijn moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met uh, de, de, de praktijk waar mensen mee geconfronteerd worden. En daar, daar zit, hebben veel huisartsen gewoon een heel groot probleem mee. En deze huisarts ook. En uh, wat een, een beetje wrang is, is dat nu het gepresenteerd wordt alsof deze man als een soort eenling uh, de regels heel erg overtreden heeft. Mm -hmm. uh, terwijl hij. Uh, uh, Uitvoerde die eigenlijk door heel veel huisartsen wordt toegepast. Ja, die eigenlijk uh, een beetje gedoogd wordt. Uh. Nou ja, waar weinig aandacht voor is. Yeah. Uh, en nu heeft een co-assistent uh, gesignaleerd... die man handelt niet volgens de uh, richtlijnen... waar zij op zich gelijk in heeft. Uh, maar het wordt nu ge gepresenteerd... alsof dat iets heel uh, bizars is wat die man gedaan heeft... terwijl het uh, eigenlijk dagelijks praktijk is. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dagelijks zit het misschien een beetje op te even, maar uh, dat komt regelmatig voor. Maar ja, blijft uh, uh, natuurlijk dan gewoon een feit dat de richtlijnen aangepast moeten worden en niet uh, uh, ja, de manier waarop er gestraft wordt, toch? Of nou ja, het, het of dus een beetje. Uh, uh, uh, deze man is. Uh, uh, dat heeft hem kennelijk ook tot wanhoop gedreven. Uh, nu uh, afgeschilderd als iemand die iets heel bizars gedaan heeft. Yeah. Terwijl hij eigenlijk ja. iets gedaan heeft wat. weliswaar tegen de richtlijn is, maar. ja, uh, uh, uh, yeah, meer uh, common practice is uh, in, in dat soort gevallen. Uh, hij heeft het misschien niet helemaal, uh, ik kan het niet beoordelen, ik ken die zaak niet, maar nee. uh, uh, hij heeft op dat moment ge gemeend dat zo te moeten doen. En uh, uh, als je bijvoorbeeld de, de vrouw van die uh, overleden man uh, hoort uh, de, gedaan, wat uh, op dat moment iedereen die daarbij uh, uh, betrokken was, passend leek. Ja. Ja. En uh, dus in die zin uh, zit er dus kennelijk een, een, een kloof tussen uh, de richtlijn en uh, de, de, de praktijk waar mensen mee geconfronteerd worden. Ja, en dat is vervelend, inderdaad. Ja. Maar er wordt nu over gesproken, toch? De, de, de, de, ja, nee, dat is nu een punt van discussie. En, en ja. uh, dan, dan zal het, ja, het uh, hopelijk. Uh, uh, uh, gekeken worden of, of de, de richtlijn beter kan aansluiten op de uh, praktijk? Uh, ja, nou, voor die arts uh, uh, waar het over gaat is het natuurlijk uh, een. Uh, uh, dat is, dat is uh, het kalf is al verdronken, zeg maar. Ja, dus ja, dat ja, is. Dat uh, ja, gaan goed. we nu nog even dempen. maar. Ja, dus, uh, ja. ja, ja nee, precies. Oké. Okay. Ja. En de linkshandige uh, en dan? Dat, de wat luchtiger nood. Ja, linkshandig. ja, ik, ik ben linkshandig. Ja, en. <laughs> en uh, Um, maar uh, uh, je hebt uh, grote verschillen in de mate waarin je linkshandig bent. Uh, Overigens dus ook in de mate waarin je rechtshandig bent. Uh, uh, uh, zoals bijvoorbeeld, uh, dat kun je bij voetballers zien. Hè, de, uh, je hebt voetballers die echt, echt alleen maar een bal met ofwel hun rechter of hun linkerbeen kunnen schieten. En uh, anderen uh, waarvoor dat niet heel veel uitmaakt. En uh, ik ben, zal ik maar zeggen, gematigd linkshandig. En bijvoorbeeld het opendraaien van een kraan is een motorisch betrekkelijk eenvoudige handeling. Dus voor mij maakt het niet uit. Uh, ik uh, draai net zo makkelijk met mijn rechterhand een kraan ja, open als met mijn linkerhand. Uh -huh. en, en Dus ik, ik denk dat het alleen geldt voor mensen die echt extreem linkshandig zijn. Uh, die, die dus, waarbij dus ook iets simpels als een kraan opendraaien uh, met hun rechterhand al moeilijk is. Ja, ik moest wel lachen, want Carola Quint uit Eindhoven... die stuurt een mailtje, die, die komt nog eventjes met de tip voor die mevrouw. Neem een uh, kraan met een hendel. Dus waar. Ja. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook heel veel kranen die niet meer ouderwets met van die twee van die draaidingen werken. dingen wat je maar heen en weer kunt ja, ja, maar ik vind het altijd waardeloze dingen, want die doen nooit precies... Uh... Er komt nooit precies de temperatuur uit. Die nee, die ze je zijn, nee, ze zijn veel moeilijker uh, te ja. doseren. Nee, maar, maar, ja. het, het, het is volgens mij echt alleen maar mensen die echt extreem linkshandig zijn waarbij dat een probleem is. Het is een extra, uh, het... Hoe kun je nou extreem linkshandig zijn? Het is net zoiets als extreem zwanger. Uh, nee, dat, dat oh. is niet zo. Handelingen... Ook, uh, ja, dat zei je. Dat je sommige handelingen linkshandig ja. is. Hij, hij schrijft links, ja. maar hij honkbalt rechts. Nee, ja, nee, je hebt ook eigenlijk gewoon gelijk. Ja. En, en, ja, dus, de, dus, uh, en ken je het verhaal van dat um, linkshandige ooit oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van. Nee, daar de de de heb ik al nooit gehoord. <laughs> de, de, de, en als je dan uh, met rechts honkbalt, dan was, maar, dan was je maar gedeeltelijk een tweeling. Dat kan natuurlijk allemaal niet. Nee, dat gaat dat, niet. Dat, dat is niet nee, nee, het nee. is het is een, een, een glijdende schaal. <laughs> uh, de een is heel, heel, heel uit, links. rechtshandig ja. en kan met de linkerhand niks. En de ander die uh, uh, uh, is heel extreem linkshandig en kan rechts rechterhand niks. En je hebt ook een heleboel mensen die, waarvoor het niet zo heel veel verschil maakt, en dat het gewoon uh, net het, uh, de, de kant is waarop het uh, dubbeltje valt. Ik wil Mijn nu een vader, politiek grapje politiek maken doe het niet. niet. Ja. En, en uh, die uh, had bijvoorbeeld, uh, die heeft op school toen nog, werd je gedwongen om rechtshandig te leren schrijven dat is ja. vroeger op school zo ja. en uh, hij uh, en alles wat hij voordat hij heeft leren schrijven deed uh, deed hij met links en alles wat hij nadat hij heeft leren schrijven is hij met rechts gaan doen ja het zegt wel wat ja en dat betekent dus dat, het, dat is, hij ook dus ja zou zeg maar zeggen gematigd linkshandig was ja, ja. en uh, en dat zie ik bij mijn zoon dus ook terug. Hè? Die, die, uh, ja, uh, hij, hij schrijft met zijn linkerhand, maar mm -hmm. hij oh, honkbal rechts. Ja. En de, maar kan hij het ook een beetje, dat honkbal, of zou het beter gaan als hij met links ging honkballen? Nou, hij is voor zijn coach een heel interessant uh, iemand. Omdat uh, hij waarschijnlijk... Dus hij slaat dus met zijn, vanuit rechtshandige positie. Maar zijn coach wil altijd bij hem ook trainen... om het ook met de linkshandige positie te doen. Omdat uh, dat iets is waar je de, de pitcher geweldig mee in verwarring kunt brengen... door opeens aan de andere kant te gaan staan. Ah, interessant, <lacht> dus dat heet, ja. Dat biedt dan ook nog een voordeel. Ja, wat eigenlijk ook gewoon vals spelen is, maar dat terzijde. Nee, nee. nee. Dat, dat, uh, op de regels. dat nou, Je, je okay. moet wel Voordat hij gaat gooien, één van de twee posities kiezen. Maar uh, je mag niet halverwege even gauw overwippen, maar, uh, maar je mag wel tussen twee ballen door uh, zeggen van, ik ga nu even aan de andere kant staan. Nou, het is duidelijk, Jan. Had je nog meer? Uh, ja, oh. een vraag die je eigenlijk volgens mij zelf al hebt beantwoord. Oh. Dat ging over die, die dingen die uh, uh, zo overdreven toevallig lijken. Hè? Dat ja, de telepathie van André. Ja. Uh, en die kom je dan per ongeluk ineens tegen. Uh, dat, uh, dat heeft inderdaad te maken met toeval. Uh, we, we maken natuurlijk eigenlijk per dag honderden dingen mee... die extreem toevallig zijn. Het enige nee. is, daar valt je niks bijzonders aan op. Je, je komt iemand, iemand op straat tegen die je niet kent... Mm -hmm. De kans dat dat zou gebeuren, die is natuurlijk minimaal. Ja, dus dat onthoud je goed en dat vertel je ook 97 keer. Maar, maar als het iemand is die je niet kent, ja. dan valt hij daar niet aan op. Dus je, je, je maakt honderden extreem toevallige dingen per dag mee, uh, die, die je niet opvallen. Nee. En dan gebeurt er iets wat je wel opvalt, omdat het iemand is die je toevallig kent, of zoiets dergelijks, en dat blijft je dan bij. Ja. Maar als je gaat uitrekenen hoe groot die kans daarop is, dan. Van al die honderden voorvallen die je per dag meemaakt, die allemaal extreem vervallig zijn, alleen daar valt niets bijzonders aan op, die, die vergeet je. En die ene waar wel iets bijzonders aan op, uh, op te vallen is, uh, die, die blijf je bij. Ja. Waardoor je het idee krijgt dat je iets heel bijzonders hebt meegemaakt. Maar dat is het eigenlijk helemaal gewoon. Maar die bevestig je ook nog. Want die ga je ook de hele tijd herhalen. En daardoor wordt het groter en groter en groter. Ja, precies. Ja. En, en, uh, uh, uh, terwijl dus al die andere dingen uh, uh, waar je niets bijzonders aan opviel... maar die minstens zo toevallig zijn, uh, uh, die, die vergeet je. Nou, het is wel toevallig dat wij het zo eens zijn. Nou ja, wat ik zeg, dat, dat was een vraag die je eigenlijk volgens mij zelf al antwoord had. Ja, het was jou misschien niet opgevallen. Maar ik dacht, ik benoem het even. Nou, nee, maar dit, dat, dat, dat was volgens mij het antwoord. Ja, nou, goed gedaan, Jan, dank je wel. Oké. Okay. Zeg bedankt voor alle bijdrage. Dag. Dag. Andere Jan, namelijk Jan Broekhuis. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Dag. dag Jan. Hoi, hey, goeie. Goeie, hallo. Hoi. <laughs> ik zeg moet, het eens. Dus. Ik moet toch eigenlijk best wel even mijn, mijn uh, ja, genoegen uiten. Van, van ik moet toch echt, wel echt veel lachen om het programma te lachen. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Jawel. Nee, dat heb ik liever niet. Ja, dat zit, dat zit op, sorry? Nee, dat heb ik liever niet. Er valt wat te leren hier. Jawel, maar dit is, okay. ook, dit is de Volksuniversiteit, hè? Oh ja. Ja, ja, dat is wel een beetje zo. Ja, je hebt gelijk. Ja. En uh, wat had je bij te dragen dan, Jan? Nou, ik had uh, denk ik wel een antwoord. Maar ik heb al zo lang gehangen, dus ik ben die antwoorden allemaal weer vergeten. Maar het links en rechts Ik ben namelijk ook links. Ik ben niet okay. extreem tweemlinks. Ja. ja. Hm. En uh, ik heet ook toevallig Jan. Ja, ik heb gewoon maar, dezelfde man aan wel. de telefoon. Ja, ja je hebt veel jammer de, de, deze uitzending. Ja, Ja, je bent de derde al. Nou, ja, Ja, misschien de vierde, ik weet oh. Ik heb het niet bijgehouden. Ik wel. Maar als je bijvoorbeeld een waterkoker pakt, of een sluitketel, die pak je meestal, denk ik, in, de, in, de, in je rechterhand. En als ja. je dan gaat vullen, dan, vul je, dan, dan doe je de warme kraan open. Dat is ook gewoon logisch. Nee, je moet niet Dat de je waterkraan, moet je niet, de waterkoker moet je nooit met warm water vullen. Nee, wand. Die moet je gewoon met koud water vullen. Ik je weet recht... niet meer waarom, maar... Ja. ja, maar als je met je rechterhand pakt... dan doe je vanzelf de link. Het gaat automatisch, en, daar zit wat in. Ja. ja. ja. Goed, en over die witte en die bruine bonen... ik denk dat het gewoon vraag en aanbod is. Er is gewoon meer vraag aan naar bruine bonen dan witte bonen. Hm. Het zou zomaar kunnen. Ja. Maar ik had ook een vraag. Ja. Want uh, anders dan wordt het misschien een beetje, een beetje flauw... voor de rest van de luisteraar. Misschien oh. die nog zitten hangen... Nog uh, ik weet niet of je net wel zoiets met de spanningszoeker in je, in je stopcontacten geweest bent in de buurt. Nou, het is er nog niet van gekomen. Nee, nou, nee. Uh, mij is opgevallen. Het, het is normaal gesproken is het zo: van je hebt plus en min en je hebt randhalen. Min mag je niet verwarren met randhalen, want er zijn twee verschillende dingen. Maar plus, dan gaat je, je, je, je gaat een lampje branden en bij de min doet hij niks. Nee. Dus, maar als je nou je, je stekker in het stopcontact steekt, maakt het niet uit of dat je hem gewoon insteekt of op zijn kop insteekt. Mijn stofzuiger op het apparaat wat ik dan gebruik op dat moment, gaat pas aan als ik het knopje op het apparaat indruk. Dus maar hoe weet dan mijn stofzuiger in dit geval dan, hoe weet hij dan of dat ik mijn stekker gewoon op, op zijn kop in de stopcontact heb gestoken. Want hij doet het gewoon. Hij, hij, hij blaast niet in plaats van zuigen, maar hij, hij doet het gewoon. Ja. Ja. Maar je vraagt ze eigenlijk, waarom kun je een stekker op twee manieren in het stopcontact steken? Ja, dan komt het dan in kort op neer, ja. Ja, nou ja, nou ja, maar dan weet ik in ieder geval dat ik hem goed vertaal als ik hem nog 24 keer moet stellen. <laughs> uh, twee manieren in het stopcontact. Nou, ik ga op zoek naar een antwoord, Jan. Ja. Nou, je oh, klinkt een beetje teleurgesteld. Ja, nou ja. Ik zeg wel, ik heb al lang aan de telefoon gehangen. En ik ben een beetje melig omdat ik bijna thuis ben. Ik ben bijna oh. afgewerkt. Hey, wat heerlijk. Bijna het weekend. Heb je, heb je met de vrachtwagen gereden? Ja, maar raad met die, raad met die rijden hebben we al een paar keer gedaan. Afstellen. Dat moeten we maar dus niet ik, ik hoor gewoon onmiddellijk eigenlijk al, zodra ik jou spreek, hoor ik eigenlijk al te weten waar je mee geladen bent. Ja. Ik weet het niet meer. Ja. Varkens. Ja, precies. Echt? Ja, ja. Zie je, ik ben gewoon telepathisch Ja, telepathisch wow. En je wist ook waar ik reed, want je had het net over de lamp op de A50 dat die uit waren. Die waren inderdaad uit. Je rijdt daar ook nog. Nou, zie je, wat een ja. toeval allemaal. Het is ongelooflijk. dat ja, nou, niet? Nou, ja. rij, rij lekker naar huis, Jan. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, Oké. Okay. Okay. Doei, hou je veilig. Doei. Hoi. Doei. ik zei dat de Pointer Sisters ja, 0800 1121, dat is het uh, nummer dat je kunt uh, bellen als je een antwoord hebt op een van de vragen. Of weer een nieuwe vraag natuurlijk. Jos Hekspoor, gaat het een beetje? Ja, ik denk het wel. Ja, want het is, e tiet, uh, de, Soms is het heel lastig om er doorheen te komen en uh, dan uh, proberen mensen het heel vaak. En dan zeg ik nou, anders moet je even mailen. Maar ja, er komen ook op dit moment zoveel mailtjes binnen. J J Jij denkt ook, ik blijf gewoon net zo lang mailen tot jullie terugbellen. Ja, dat is heel verstandig. En, en, en, moet ik wakker blijven of niet, maar het, het lijkt een hekseketel te zijn, ja, maar ik ben ja. blij hier te spreken. Nou, insgelijks. Ik heb ja. twee antwoorden en twee aanvullingen, als je wil. Nou, kom maar door. Begin maar met de antwoorden. Nou, nou nee, ik begin met de aanvullingen. Oh, met de aanvullingen. Want nou, jij nou, wil, mag, het is antwoorden. jouw programma. Nee, ja. nee ja, het is jouw programma. Nee, het is jouw programma. Plus en min. Ja. ja. Uh, <laughs> van de laatste vraagsteller. Dat komt omdat het wisselstroom is. Oh, ja. Uh, als je de wisselstroominstallaties in huizen hebt, dan zit daar een fase in en een nul. Dat wil zeggen, de ene kant levert zogenaamd stroom en de andere kant loopt er weer weg. Ja. En tussendoor heb je daar verbruikers zitten zoals lampen en die nemen daar een beetje van af. Oh. En als je nou een spanningzoeker, een klassieke spanningzoeker in de vorm van een schroevendraaier erin stopt, dan vind je Toep. maar in één van de twee vind je iets. Ja. En op het moment dat jij een apparaat instopt... die zegt, hé, hey, ik vind gewoon spanning. En die spanning die gebruik ik een stukje van en dat gaat weer verder. Dus het heeft te maken met het feit dat het wisselstroom is. En, ja. dat, uh, en de manier waarop we huisinstallaties in elkaar zetten. Maar ja, maar, maar het, het, het, ik ben blond, hè. Maar waarom, moet je dan, waarom kan je dan wel de, de, de stekker op twee manieren doen? Want eigenlijk zou de, het ene, het ene um, pootje... Zou... Ja, dat het wisselstroom dat is, dat vijftig of 60 keer per seconde de Het wisselt, ja, daarom heet het ja, wisselstromen. Maakt dat niet uit. Dat is een goede naam. Ja, ik meen dat wij ja. 60 hertz hebben in Amerika, 50 hertz of omgekeerd. Dat weet ik. ik ben geen elektricien maar ik weet toevallig dat het zo werkt. Je weet gewoon veel. Soms. Ja. Ja. Dan okay. kilometer Kilometerteller en TomTom. -tom. Ja. Uh, het is heel bekend dat autofabrikanten ja. hun kilometersnelheidsmeters, uh, uh, moet ik zeggen. ...altijd veel hoger hebben staan dan uh, echt is. Oh. Dat is, was vroeger 10, 12 procent. En onder allerlei commentaren hebben ze dat teruggebracht tot een procent of zes... ...maar het is nog steeds zo. Want dan lijkt het of je auto veel zuiniger rijdt. Oh. Want als die kilometerteller 120 aangeeft... ...dan denkt hij ook ik heb 120 kilometer gereden. En dan gaat hij aan het rekenen en dan uh, geeft hij een uh, weergave weer van je verbruik. En dat is gewoon... Uh, uh, ja. Als je het beter dan je echt rijdt. Maar dat mag toch niet? Dat is ja, toch jokken? Maar doe, nee. Ja. maar, maar ze doen het allemaal. Veel in deze wereld. Oh. En dat is al heel lang zo. En Vroeger was het absoluut meer dan 10% en nu is het teruggebracht tot een procent of 6, 7. Maar als je daar een Tom Tom naast zet, die rekent uh, vele malen nauwkeuriger. Huh. En dat betekent dus dat je nu over het algemeen bij nieuwe auto's vindt... dat een TomTom -tom een 6% lager 5% lager de snelheid aangeeft dan je, werk, dan je snelheidsmeter van je auto aangeeft. En dat, dat heeft alles te maken met verbruiken en zuinig rijden... en eh, commercieel interessant zijn als je niet te veel brandstof verbruikt. Of je dat echt verbruikt, maakt niet uit, want dat rekent niemand uit. Wat ontluisterend. Nou, nee, het is nog veel erger. Oh. Als je een auto koopt... Ja dan wordt daar de uh, verwachte uh, uh, verbruik van de auto weergegeven. Bij ja. sommige dieseltjes is dat tegenwoordig 1 op 30 en 1 op 33. Ja. Maar dat is alleen maar zo als je je auto je spiegels eraf haalt... en alle oneffenheden <laughs> afplakt met tape. Oh. En dan, uh, ook. Nee, want dat is gewoon een rekenmodel. En er is nu de laatste twee jaar ook ontzettend veel heibel over... dat dat volstrekt niet klopt... Want een auto, ik heb zelf toevallig een auto die ooit gekocht de laatste twee jaar... die 1 op 33 zou moeten rijden. Ja. En die rijdt in de praktijk 1 op 18. GAS. En dat, betekent, dat komt gewoon omdat zij gebruik mogen maken van theoretische modellen en windtunnels... En als je dus een auto in een windtunnel zet en vervolgens het vermogen van de auto erin zet en dan gaat rekenen, ja. dan komt eruit 1 op 33, maar dan rijdt hij nooit. Maar heb jij dan nu ook alle spiegels eraf gehaald en alle onevenheden? Nee, nee. Oh. nee. Zou ik, ik doen? Ik gebruik hem als auto. Ik wist het al toen ik kocht dat het niet deugde. Ik gebruik wel dus de auto niet dan ook. Maar is zuiniger dan een auto die 1 op 25 rijdt. Dus je hebt toch nog een relatieve zuinige auto. Maar als je bij wijze van spreken naar Frankrijk rijdt en uh, eh, niet harder dan 130 rijdt dan komt het niet boven, Naam nou, haal je misschien net 1 op 20. Ik zit even dus te denken is... hoe ik nou mijn auto zuiniger kan maken, want de spiegels inklappen, dat mag niet. Nee, maar je, kan, nee, oh, je rechterspiegel mag je eraf slopen. Mag dat? Die is alleen maar, die is alleen, ja, die is alleen maar verplicht als je trekhaak hebt. Oh, dat ga ik zo even doen. Nou, scheelt je al heel wat. Ja. En dan doe <laughs> uh, ik het meteen maar... even bij mijn collega's, zo ben ik dan ook... Ja. Dat die ook allemaal dan, zuiniger rijden. Dan was er ook nog een vraag over vermogen in koppel. Ja. Ja, neem, ja. Die man had het niet verkeerd uitgelegd, maar volgens mij was het niet helemaal duidelijk voor de luisteraars wat hij zei. Um, een auto of een elektromotor, die, uh, de motor zelf, die reken je uit in uh, vermogen. En dat vermogen wordt vroeger uitgedrukt in, in pk's en tegenwoordig in, in kilowatts. Dat is hetzelfde, er zit alleen een verhouding van 1,3 op, maar dat maakt niet uit. Maar dat is dus gewoon wat die motor, als je de brandstof in doet, wat voor uh, hoe sterk die is. Ja. Maar koppel is de kracht die uitgeoefend wordt op de aandrijfas naar de wielen toe. En dat betekent dus, als je een auto hebt van een bepaald kilowatt of een bepaald, dan is dat nog niet zo interessant om te af te vragen hoe sterk is nou die auto, want die sterkte wordt bepaald door wat de wielen op de wegdek neerzetten. En dat op de wegdek neerzetten dat wordt uitgedrukt aan de achterkant van de versnellingsbak in niet in kilowatts, maar in newton vermogen of newton meters, moet ik beter zeggen. En dat betekent dus dat je twee dingen hebt: je hebt hoe sterk is die motor, nou. Sommigen hebben 100 pk, andere 200 pk. De tweede is duidelijk sterker dan de eerste. Maar de, bij, de, de, dat helpt niet allemaal. Op het moment dat je bijvoorbeeld een bestelauto hebt, dan is het veel interessanter hoe sterk is die auto. Is. De man zei ook terecht, een tractor. Maar dat wordt dan bepaald door alles wat er in de aandrijflijn zit, van de motor tot de wielen. En dan zit er je moet nu op, echt afronden, Jos, want ik zie de luistercijfers echt onder tafel zakken. Okay, maar dat ligt aan, mij, het ligt aan mij, omdat ik bij, bij het derde woord uh, over uh, motor en dergelijke al een beetje afhaakte. Maar ik, ik okay. probeer je nu naar nou. een punt, zeg maar, te leiden. Oké. Okay. Ja. Nou, maar er zijn twee verschillende manieren van meten van de kracht van de motor die erin zit. De ene is op basis van wat de motor levert aan uh, energie. En de andere is op basis van wat er feitelijk op de wielen terechtkomt. Laat zitten verder. En waar ik vooral over wilde bellen, <laughs> ja. en dat was mijn voornaamste punt, is de Rabobankboete. Ja. Die man die uh, aan de lijn hebt gehad, ik ben zijn naam vergeten, die heeft een volstrekt correct antwoord Jan. gegeven, maar ik wou een ja. paar dingen toevoegen. Ja. Uh, het is een onderzoek wat al uh, uh, sinds uh, maart 2011 loopt en waar uh, de in uh, Londen allerlei uh, uh, malversaties hebben plaatsgevonden op de Libor-rente. En de Liborrente, dat staat voor Londen Interbankaire uh, Offered Ratings. Dat wil zeggen dat daar banken mm -hmm. kunnen vertellen wat uh, zij vinden... wat op die dag de rentestand zou moeten zijn. Eigenlijk zeggen ze daarmee uh, welke waarde, uh, welke rente moeten jullie vandaag betalen om geld te lenen. Ja. En dat doen een groot aantal banken en daar is wat misverstand over. Want het lijkt nu alsof de Rabo als... Bankenorganisatie iets verkeerd gedaan heeft. Ja, er zijn een heleboel banken die dat zo doen. Nee, nou, er zijn er vier veroordeeld tot nu toe... en er zijn ja. er twaalf opnieuw aangeklaagd. Precies. Maar het is niet de Rabobank die het verkeerd gedaan heeft. Want voor die tijd hadden we trouwens de hè, de Amsterdam Inter, dus et cetera. Ja, dus eerst, heel goed. Nou, nu ja, wordt, niet alle details. Nu wordt, ja. nee, nu wordt, nu wordt de Liborrente gebruikt... en die Liborrente wordt wereldwijd gebruikt... En wat er nou gebeurd is, is dat die liborrente daar hebben niet de banken voordelen van gehad. Althans, niet alle banken. Maar, die, nou, ik zou haast zeggen, de sukkels die daar werkten, oh. die hebben dat gemanipuleerd. Nee, ja. mensen die daar werkten, die kregen een, een, een hogere bonus als zij het goed deden. Ja, ja. En het ja. goed deden betekent dat zij hun taakje, en dat waren vooral dus de... Uh, lui die uh, uh, handelde uh, in uh, leningen ja. als zij hun transacties goed deden. En dus niet alleen de Rabo's aangeklaagd, maar ook uh, iemand die er werkte, meneer Paul Robson. Want die, die gebruikte dus die Libor-rente om hun eigen prestaties te verbeteren. Ja, precies. Ja. En wat je, wat, wat, en dus daarom de vraag ik, is, als het zo wat, verleidelijk wordt gemaakt, hoe, in ja, hoeverre nee, maar, kun je ja, het dan... Uh, ja. Ja, we noemen dat uh, in het algemeen dat er dus uh, uh, prikkels zijn die uh, leiden tot uh, verkeerd gedrag. Ja. En wat er gebeurd is, is dus dat niet de, de Rabo heeft bewijzen van spreken, geen cent voordeel van gehad. Maar Jos, of redden... Jos nee, wacht even, nee, ja, ja, nee maar ik begrijp het wel. Ja? Ik vind het ook heel leuk om de geschiedenis van vanaf 1721 te weten. Maar de vraag is die boete die de Rabobank heeft gekregen dat geld wat betaald moet worden, waar gaat het naartoe? Nou, daar had de man die de antwoord gegeven had, die had volkomen gelijk. Ja. In Nederland is de maximale boete 8 miljoen euro. En dat betekent dat van de... Uh, er zijn... Uh, er is een miljard... Uh, ik moet even een... Mag ik eens tussenstappen ja, maken? Je wil per se die tussenstappen ook vertellen, hè? Nou, toe maar. Okay. Nee, maar... Nee, een maar. tussenstap is dat de... Uh, dat niemand er iets van zegt op dit moment, want de, de, zowel de Nederlandse bank als de Rabo, wat niemand reageert erop, dat komt omdat het een, een boete is die opgelegd is door een internationaal consortium. Ja. En dat internationaal consortium, daar kan de bank op reageren en dan vindt er een onderhandeling plaats en na die onderhandeling vindt er een schikking plaats in de meeste gevallen. En dus niemand, de Nederlandse bank, niet maar ook de Rabo, doet zijn mond niet open. Die doet net of er niks aan de hand is. Mm -hmm. Omdat ze dat proces van die onderhandelingen... Niet willen verstoren. Dat ja. uh, want dat, dat, nee, dat kan uh, uiteindelijk leiden tot 20 procent. Dat kan ook leiden tot 80 van de gevraagde boete. En dat betekent dus dat op dit moment het heel mysterieus is wat er aan de hand is. Ja. Alleen de, de Financial Times heeft gepubliceerd dat er een boete gevraagd wordt van 1 miljard dollar. Maar of die betaald wordt, dat weet niemand en dat hangt af van wat er nu gebeurt in het onderlinge spel. Er zijn drie partijen bij betrokken. Dat is uh, vooral de uh, Amerikaanse toezichthouder op de banken. Want die is, die is leading in dit geval. Jos, ik en vind de... het echt beren interessant. Maar echt rond een uur of zes okay. dan begint het uh, Radio 1 journaal. Oké. Okay, nou, ja. uh, feitelijk had de man gelijk. Er komt maximaal 8 miljoen euro. Dus nog dus geen 1% uh, van het bedrag komt terecht in Nederland. En de rest van de bedragen gaan naar de overheden van Engeland en Amerika. Dankjewel. Okay. <laughs> het is duidelijk. Dankjewel Jos voor al je bijdragen. Doei. Doei. Marika. Ja, hallo Astrid. Dag. Zeg het eens. Ja. Uh, nou, ik ben nog wakker, dus dat scheelt. Dat is sowieso het halve werk in dit programma. Ja, ja. ja. <laughs> precies. Uh, ik had even een, uh, een gedeelte van een antwoord ja. en een vraag... Uh, gedeelte van de antwoord. Uh, die mevrouw over die bruine bonen en die witte bonen. Meneer, ja. Uh, meneer, oh sorry. Nee, geef <laughs> meneer. meneer. Ja. Uh, die uh, witte bonen zijn wel uh, verkrijgbaar zonder de tomatensaus. Ja, dat dacht ik ook. Ja, maar ja. meestal kan je die vinden in reformwinkels... of bij de reformafdeling van de supermarkt. Daar zijn die zonder tomatensaus te krijgen. Kijk. En je vraagt, Marika, red je dat in een halve minuut? Uh, je gaat over olijfolie. Ja. Nou, ik heb wel eens gehoord dat je in sommige olijfolie beter niet kan warm maken of kan bakken... en andere juist weer wel. Ja. In welke kan dat dan wel en in welke kan dat beter niet? Oké, okay, nou dat is een hele duidelijke vraag. Dan gaan we op zoek naar een antwoord. Ja, en, dan, en de pan waar je in wakt, ja. van die anti-aanbaklaagpannen... Ja. Uh, waarom gaan die bodems altijd op een gegeven moment werken die niet meer? Oké, okay, dus dan pakken we die meteen mee, de anti-aanbak. Ja. Uh, we gaan naar het nieuws, Marika. Dankjewel ja. voor je vraag okay. en je antwoord. Goedenacht. Joe, doeg, jij ook. Hoi. Nachtzuster, een programma van Max.